Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het dodental van de grote natuurbranden bij Los Angeles is opgelopen naar vijf. Details zijn niet bekendgemaakt. Verder worden steeds meer mensen uit voorzorg geëvacueerd. Inmiddels hebben meer dan 100.000 inwoners de opdracht gekregen te vertrekken. Rond de Amerikaanse stad woeden zeker vier grote branden... die worden aangewakkerd door de harde wind. De brandweer van Los Angeles heeft niet genoeg capaciteit om het vuur te bestrijden... en krijgt hulp uit andere delen van het land.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 Bij een Russische raketaanval op de zuid stad Saporizhja... zijn zeker 13 doden gevallen, zegt de gouverneur van de regio. In een stad in de buurt vielen nog twee slachtoffers. Zouden ook tientallen mensen zijn geraakt. Bij de aanvallen raakte flatgebouwen beschadigd... net als een industrieel complex. Een tram en een bus met passagiers werden geraakt door brokstukken. De Belgische regering heeft in november drie poerenbrieven gekregen. In de enveloppen zat een soort rattengif... De brieven waren onder meer gericht aan premier De Croo. Een medewerker van de premier kwam met het poeder in contact en raakte gewond aan de handen. Er is nog niemand aangehouden. Het weer bewolkt en vooral in het zuidoosten regen of sneeuw. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. In de ochtend in het zuidoosten opnieuw sneeuw, vooral in Limburg en het oosten van Brabant. Smiddags trekt de sneeuw weg en wordt het wisselvallig bij 1 tot 6 graden. Dit was het terrorisjournal. Zin, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. I'm gonna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 For my mistakes, yes I did girl Some more. Come on, get up out of your seats. Have to move.